Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De kerkganger die gisteren in Urk inreed op een journalist, is opgepakt. De man reed een journalist van Poont aan en dat zou hij met opzet hebben gedaan. Bij de Sionkerk waren veel journalisten, omdat de kerk coronaregels heeft geschrapt. Doe nou maar Als u land genoeg bent om nog zondag naar de kerk te gaan, dan mag ik toch wel wat vragen daarover stellen. Het is toch heel absurd, man. Nou, ik werd hij nog eens door twee mannen geschopt. Voor zover bekend zijn die nog niet opgepakt. Bij een kerk in Krimpa aan de IJssel in Zuid-Holland gebeurde net zoiets. Een verslaggever van de regionale omroep Rijnmond werd in zijn buik getrapt. Er werd iemand voor opgepakt. Die is inmiddels weer vrij en hoort binnenkort of hij gestraft wordt. Ook op de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao gaat het met een aantal coronabesmettingen de verkeerde kant op. De ziekenhuizen kunnen de toestroom van patiënten bijna niet meer aan. Dick Draaier heeft wel een idee hoe dat komt op zijn eiland Curaçao. Ik zeg uit eigen waarneming dat we hier op Curaçao de regels niet zo goed volgen. Wel wat handen wassen en mondkapjes betreft. Maar afstand houden, dat is toch wel een hele uitdaging. Anderhalve week geleden waren er bovendien verkiezingen hier. En ik denk dat de prijs daarvoor nu betaald gaat worden. Heel veel mensen bij elkaar die dag. Ziekenhuizen op de eilanden zeggen dat het vooral komt door de Britse coronavariant die om zich heen grijpt. Het Chinese bedrijf Huawei kon jarenlang bij de gegevens van miljoenen mensen met een Telfort abonnement. Het bedrijf had in 2010 een achterdeurtje gebouwd in de systemen van Telfort. En moederbedrijf KPN kwam daar pas in 2019 achter. Er werd niet bijgehouden of er klantgegevens werden gedownload, staat in het rapport. Maar toch zegt KPN dat er geen gegevens van klanten zijn gestolen. Een raar verhaal, zegt deze journalist van de Volkskrant. Dat is een beetje een gekke verklaring, vind ik. En vinden ook betrokken omdat ze dus zeggen van ja, er is helemaal geen onderzoek gedaan. Dus op het moment dat je ziet dat, dat je huis open staat... Je gaat verder geen onderzoek doen, je doet hem snel dicht en je loopt weg. Ja, dan weet je nog steeds niet over wat er, wat er is gestolen, zeg maar. Veel landen zijn bang dat China met Huawei-apparatuur wil spioneren. In Nederland mag het bedrijf daarom niet het complete 5G-netwerk aanleggen. Het weer, we krijgen een paar mooie dagen. En dit is de eerste. Zonnig, weinig wind en een maximumtemperatuur tussen de 15 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort.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 Zaterdag 27 maart en dit is Goedemorgen Zandvoort. Wat een heerlijk nummer is dit toch ook. The Rolling Stones, Painted Black. Het programma van vandaag is het eerste uur van 11 tot 12. Hebben wij uh, Marlies Goldenberg of Goldenberg. Ik weet niet hoe ik het uitspreek, maar dat hoor ik zo wel. Virtueel Keukenhof. Nou, uh, Keukenhof mocht nog niet open en daar gaan we het zo meteen over hebben. Daarna spreken we met Peter Tromp over een aantal ondernemerszaken in Zandvoort. Want er is altijd voldoende te vertellen. En we eindigen het eerste uur met Marieke Steutel. En zij is van het sociale wijkteam uh, Zandvoort. En er is een nieuwe website en we gaan alles horen daarover. Dan hebben we een kleine pauze en daarna komt de wethouder Raymond van Haafden. Want er zijn nogal wat ontwikkelingen op de Pauluslood boulevard... over wat daar nu gaat gebeuren... En daarna Gerard Scholte, onze boswachter, uiteraard. Die vertelt over de lente, die toch volgens mij wel echt begonnen is nu. En we eindigen het tweede uur met Gertjan Bluis over de armoede in Zandvoort. Er is van alles over gezegd uh, op diverse kanalen in de media. En uh, nou, we gaan er met hem over praten. Maar we beginnen met Marlies Goldenberg. Zeg ik dat goed?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 En dat betekent dat uh, de bollen eruit gaan. En uh, dan, in, uh, dan worden er nieuwe ontwerpen worden gemaakt. Samen met de kwekers met de en de exporteurs kijken we wat gaan we volgend jaar laten zien. En dan vanaf uh, oktober gaan er weer 7 miljoen bollen de grond in. 7 miljoen? Samen, 7 miljoen, ja. Zo. Met de hand, met 40 tuinmannen. Dus die zijn uh, echt 2,5 maand uh, zijn ze keihard aan het werk. Om het mooiste lentepark te maken. En, en daarom is het ook zo zuur. Die...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 wat heb je dit jaar? Wat wil je laten zien? Oh, wil je dit jaar roze tulpen of rode tulpen? Wat ja, zijn het vroege of late soorten? Dus er moet over heel veel dingen worden nagedacht. Ja. En wij willen acht weken bloei laten zien. En een tulp of een narcissus ja, die, ja, die bloeit gemiddeld anderhalf, uh, anderhalve week. Dus we planten heel veel soorten door elkaar. En onder elkaar, dus er zitten soms wel drie lagen. Uh, ah, dat, dus dat is de, de truc. Ja, ja dus want doen dat zat ik me net even af te lagen. vragen.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 Nou, dat vind ik een heel goed idee. Goed, dankjewel en uh, ja, tot ziens. Dankjewel. Oké, okay, dag. dag. En we gaan luisteren naar Tom Wildflowers.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 en dan zijn ze bij een optiek... dan zijn ze bij een heer modezaak als Ben Vlug... dan zijn ze bij een Ici Paris... om die retailers maar even te noemen... bij de slagen. Binnen drie minuten staan ze voor de deur. Ja, ja het, is, het, is, het is niks. Maar het grappige is wel dat het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 ...en in die hele parkeernotitie ten aanzien van het creëren van extra parkeerplaatsen... ...waar moeten de toeristen straks naartoe, welke wijken gaan we afsluiten... Ja. ...in al die notities die bijna het LDC niet voorkomen. En laten we nou met z'n allen zorgen als bewoners, maar ook als ondernemers... ...samen met de gemeente en de ambtenaren en de wethouders... ...dat die parkeergarage eens een keertje voorkomt... ...dat de exploitatie eens een keertje kostendekkend gaat worden... Ja.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 was Amy Winehouse you know I'm no good. Wij hebben aan de telefoon als het goed is Marike Steutel van het sociale wijkteam Zandvoort. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. De nieuwe website van het sociaal ja. wijkteam. Ja, klopt. We hebben een nieuwe website en die is uh, flink uitgebreid... met een heleboel informatie over de zevental onderwerpen. Oké. Okay. Um, waar vinden die mensen dat? Moeten ze dan naar pluspunten... of gaan ze dan rechtstreeks naar het Sociale Wijkteam op uh, internet? Um, nou, het gaat over het Sociale Wijkteam. En, uh, ik zal even de website uh, noemen. Uh, www.socialwijkteams.nl .nl. Het is een, een hele brede website uh, voor alle wijkteams in Haarlem en dus ook Zandvoort. Waar mensen uh, ja, over zeven onderwerpen uh, informatie kunnen vinden. En het gaat, kan gaan over wonen, over werk, over geld, ontmoeten, vervoer, opvoeden of, of zorg. En ze kunnen dan doorklikken op de mogelijkheden in Zandvoort. Oké. Ze moeten gewoon even op de website kijken. En ze kunnen onze foto's zien. Hoe ze ons kunnen bereiken. Ze kunnen heel veel informatie uh, zelf vinden. Oké. Okay. Uh, wat zijn er voor nieuwe thema's bijgekomen? Of is het eigenlijk alleen een uitbreiding van het uh, bestaande? Um, service, als ik het zo nou, mag zeggen. Ik vind, uh, eerst ging het meer om het contact te leggen met de wijkteam in de vorige uh, website. Nu is die gewoon inhoudelijk heel erg uitgebreid met uh, echt heel veel informatie. Ja. En natuurlijk zijn er veel mensen die toch meer uitleg nodig hebben of die toch hulp nodig hebben en die kunnen bellen of mailen zodat wij uh, ja, een afspraak kunnen maken. Wij hebben nu geen inloopsprekuren, maar kunnen wel telefonisch een hoop dingen doen. Of buiten afspreken, ja. of op kantoor en eventueel thuis. Als ja. er geen klachten zijn. Ja, precies. Het is natuurlijk inderdaad... Hè. men is gewend of gewend... men was gewend om naar Pluspunt te komen... en dan op die manier... bij jullie terecht te komen... of via de balie of via een afspraak. Maar goed, het is dus ook mogelijk... om een afspraak te maken... met jullie en dan komen jullie... bij de mensen thuis. Uiteraard... corona-proof uh, ja. qua setting. Ja, dat is één van de mogelijkheden. En mensen kunnen nog steeds terecht... bij Pluspunt alleen op afspraak. Dus dat, dan moet het gewoon duidelijk zijn dat het moet zijn. Ja. Want ja, je eh, moet toch uitkijken met zoveel mensen die in ieder gebouw eh, is. Ja. Nou, wat, wat, wat is zeg maar het meest uh, uh, gevraagde hulp, de meest gevraagde hulp uh, van jullie? Uh, nou, heel veel bij mensen om eh, financiële vragen. En eh, mensen hebben ook heel veel hulp nodig bij ons kunnen verformuleren. Of ja. het te moeilijk is voor ze. En eh, dan vinden mensen het heel fijn dat we even mee kunnen kijken en dat eh, we kunnen daarbij helpen. Ja. En ook heel veel vragen gaan over wonen. Ja. Ja, er is uh, een, een groot tekort aan woningen. En ja, mensen zijn vaak op zoek naar een woning. Alleen, um, ja, wij hebben geen invloed op de verdeling van de sociale woningen. Dus nee. wij kunnen mensen de weg wijzen. En daarin ondersteunen bieden ja, als een soort urgentieverklaring. moet um, worden aangevraagd dat ze daarvoor naar te komen. Ja. Alleen, ja, het wordt als goed weer kan wonen. Uh, ja, ik ben heel blij dat de website een hoop informatie geeft. waar mensen eigenlijk gewoon behoefte aan hebben. Ja, dat snap ik, want uh, ja, inderdaad, hè, het, het fysiek niet meer. ...kunnen komen naar het kantoor bij Pluspunt... Uh, ...geeft natuurlijk de mensen de, de mogelijkheid om op online te kijken... ...en daar informatie te vinden. En mochten ze het daar dan niet gevonden hebben... ...dan is natuurlijk een telefoontje naar jullie... Een mogelijkheid of een telefonisch consult, of jullie gaan naar de mensen toe. Dus dat is wel heel erg fijn. Hebben jullie ook, ja. je had het net over het wonen in Zandvoort. Nou, ik weet ook als geen ander hoe ingewikkeld het is om een, een plek te vinden. En zeker nu de mensen van buiten Zandvoort ook een aanmerking komen voor de woningen die beschikbaar zijn. Uh -uh. hebben jullie ook uh, contacten met, uh, met de gemeente daarover? Want jullie hebben natuurlijk heel veel informatie. Hè? Jullie krijgen de, de probleemgevallen of in ieder geval de mensen die, die daarmee uh, worstelen. Die krijgen jullie aan, uh, aan de balie of aan de tafel, hoe je het noemen wil. Uh, yeah. Kunnen jullie je verhaal dan ook nog kwijt bij de gemeente? Ja, ja, we werken natuurlijk in, om, in opdracht van de gemeente. We hebben een hele hoop signalen eigenlijk op dat, op dat, op dat gebied. En op dit weer proberen wij uh, met alle partijen... Uh, samen, ...meer en beter samen te werken. Dus dat gaat over, over, over pre-wonen en de gemeente natuurlijk. Uh, uh, het vierde huis... Het Vrije Huis gaat ook de urgentie aandragen om eh, te voorkomen dat mensen van de kast naar de muur worden gestuurd. Ja. En dat we gewoon samen daar een ton voor maken, een eentijdig ton. Dus wij, eh, ja, het is gewoon een heel belangrijk item om daar gezamenlijk eh, beleid in te hebben. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk heel mooi, als dat dan inderdaad, uh, uh, he, als jullie je verhaal kwijt kunnen bij de gemeente, dan helpt dat mm -hmm. natuurlijk wel om, uh, ja, om in ieder geval het inzicht te geven, ook aan de gemeente van jongens, dit is, dit is echt een serieus probleem waar mensen mee zitten. Ja. En en jullie kunnen daar natuurlijk in, uh, nou ja, ik zal niet zeggen in bemiddelen. Want wat er niet is, dat is er niet. Nee, Weer ook eerlijk. Uh, mensen op een gelijkwaardige manier kosten te geven. Niet dat de ene voordeel krijgt boven de andere. Tenzij dat een hele uitzonderlijke situatie is. Ja. Dat kan de urgentie gekregen uh, worden. Ja, nou ja, goed, dan is het mooi dat jullie er zijn om dat kleine steuntje in de rug te geven bij mensen: zo van jongens, dit zijn de mogelijkheden. Hier kunnen jullie. Uh, uh, naartoe gaan om te kijken of daar dan een plekje voor is. Want ja, er zijn altijd gevallen die, nou ja, die boven de normale urgentie uitkomen... en die echt gewoon ja. op dat moment geholpen moeten worden. En uh, dat is natuurlijk heel mooi dat dat kan. Ja, ja. Maar goed. Wat wij daarin kunnen doen is eigenlijk we zo'n beperkt villa... ja. Hey, en uh, ook uh, um, je hebt het over financiële situaties uh, waar mensen steun in kunnen krijgen. Um, e e kunnen jullie dan ook verwijzen naar mensen die, zeg maar. Hè, want dat is natuurlijk dan uh, bij de gemeente heb je ook uh, mogelijkheden om aan te kloppen als je, als je echt in de, in de problemen zit. En daar kunnen ja. jullie ook in bemiddelen. Ja, ja. wij proberen zoveel mogelijk, zo goed mogelijk per uh, mensen binnen te komen om. Uh, ...grotere geldzorgen te voorkomen. Ja. Dus wij zijn nu ook bezig met dit project Vloegzinger, Riem... ...dat wij tijd ook van de worming en de gemeente... Uh, ...de nabelen doorkrijgen van mensen die uh, ja, die achterstand hebben opgelopen, En wij bieden ons hulp aan om en mensen daarin uh, te ondersteunen. Ja. Om het ergens te voorkomen. Absoluut. Want dat is natuurlijk eigenlijk wat het allerbelangrijkste is. Hè? Zorgen dat je voordat het uit de hand loopt, uh, mensen uh, naar de juiste plek terecht uh, laat komen. En dan de steun krijgt die ze, ja, die ze, ze nodig hebben. Vast, ik ik probeer van willen dat mensen voor uh, daarbij komen. En ik weet dus dat er een boel is op uh, geld te zorgen. Dus ja. we gaan niet hoe klug het beeld trekken. Maar het is toch heel verstandig om, ja, weet toch wat eer hulp te, te vragen. Ja, nou ja, daar zijn natuurlijk ook de mensen in de omgeving van uh, zo'n persoon heel belangrijk. Het kunnen, ja. uh, het kunnen uh, familieleden zijn, maar het kunnen ook buren zijn of vrienden zijn die zeg maar, op afstand signaleren van daar gaat iets niet goed en het uh, dreigt fout te gaan. En die ja. kunnen jullie natuurlijk ook uh, inschakelen om daar dan ja, actie ja. op te ondernemen. Wij krijgen ook in de van mensen die zich groot zorgen maken. Of van andere organisaties, of van buren, inderdaad. En uh, het is altijd afwegen in hoeverre je uh, op ingaat. Want uh, ja, we kunnen uh, wel mensen uh, benaderen of aankloppen uh, met de boodschappen. Goed, we zijn zorgen over de situatie. Uh, Mogen we met u in gesprek? Ja. Ik uh, als iemand dat of geen hulp vraagt, is dat een beetje dikke en weken of je daar heel erg uh, op afgaat. Ja. Het ligt een beetje aan of we die persoon we kennen. Of wij kennen heel veel mensen, mensen intussen, die van ja. Dus zo gaat het een beetje. Ja. En dan probeer je natuurlijk ook de, uh, degene die uh, zich trots maakt te begeleiden uh, hoe ze hun zorg kunnen communiceren... als geen, of bespreekbaar maken met hetgeen om wie het gaat. Ja. Nou ja, goed. Er is, er is veel werk, denk ik, voor jullie uh, ja. om te doen. En uh, het is mooi dat het kan. Uh, nogmaals, mensen kunnen zich uh, ook melden bij Pluspunt. En uh, ja. ze kunnen aan de... Pluspunt zeg maar, bij de balie kunnen ze zich uh, melden. Maar ze kunnen ook een e-mail sturen naar sociaalwijkteam.zandvoort.nl zie ik hier staan. Ja. En ik noem het ja, telefoonnummer is... nog even. Dat is 5740450. En daar kunnen ja. ze naartoe bellen. En uh, altijd afspraak uh, van het spreekuur. Dat moet van tevoren gemeld worden. Ja, ja, precies. We kunnen niet mensen helpen als ze spontaan binnenkomen. Nee, dat is lastig. Dat gaat maar... niet nee, dat begrijpen we. Ja. Nou, heel veel succes met de uh, met nieuwe website. En uh, ik hoop dat er veel mensen gebruik gaan maken. Ik hoop niet dat het ja, dat nodig kan. is. Maar ik weet dat als het uh, wel nodig is, dat ze bij jullie terecht kunnen. Dus uh, heel veel succes gewenst. Oké, okay, dankjewel. Fijn weekend gewenst, Marieke, en uh, tot de volgende nee, keer. Dan... Dag! Wij hebben een muziekje nu. Wij even kijken hoor, hoe gaan we eruit? We moeten even spieken, spieken, spieken op mijn papiertje. Wij hebben een muziekje Fleetwood Mac. Gaan we nu luisteren, Dreams. En wij zien elkaar straks nationaal om 12 uur. Dag!